Met het Terrence Journaal. In de Turkse stad Boerza heeft een zelfmoordterrorist een aanslag gepleegd, waarbij zeker 13 gewonden zijn gevallen. Geen van de gewonden verkeert in kritieke toestand, meldt de Turkse minister van Volksgezondheid. De dader zou een vrouw van 25 zijn. Ze blies zichzelf op in of bij een historische moskee in het centrum van de stad. Turkije wordt de laatste tijd vaker getroffen door aanslagen van de islamitische staat en Koerdische rebellen. Varkens in nood haalde in drie weken tijd ruim 60.000 handtekeningen op tegen de hoge biggensterfte in Nederland. Handtekeningen worden morgen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, die overlegt over het dierenwelzijn. Per jaar sterven zo'n 6 miljoen varkens nog voor ze worden geslacht. Volgens varkens in nood was de biggensterfte in ons land nog nooit zo hoog. De republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz kiest de Texaanse zakenvrouw Carly Fiorina als een kandidaat voor het vicepresidentschap. Volgens televisiezender ABC gaat Cruz dat later vandaag bekendmaken. Fiorina was zelf kandidaat in de republikeinse voorverkiezingen, maar ze gooide in februari de handdoek in de ring. Daarna sprak ze haar steun uit voor Cruz. De kans dat Cruz de presidentskandidaat wordt voor de republikeinen is niet zo heel erg groot. Donald Trump staat op grote voorsprong. In Breda is vanmiddag een jongetje van drie omgekomen... toen hij werd aangereden door een auto. Automobilist reed na de aanrijding door. Volgens de politie is het kind tientallen meters meegesleurd. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Agenten zijn op zoek naar de bestuurder... die volgens de politie moet hebben gemerkt dat hij een kind had aangereden. Het weer, tot besluit, de buien nemen in de loop van de avond af. Vannacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt. Plaatselijk is er kans op lichte vorst aan de grond. Morgenochtend trekken er opnieuw buien over het land en wordt het een graad of tien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Beachmasters. Barbara Streisand. Ooh, ooh, ooh. Streisand. in Stryson. barbara streisand saying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 Check your ego at the Moeite met relaties Ik loop niet in de rij Ik breek en vecht me vrij En doe de dingen die ik doe Met mijn ogen dicht You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. Huh. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going out for this, sweet, sweet baby. been dangerous <laughs>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 I'd like When I get. Boys in the beautiful game. because I'm having a problem.